7 uur, het NOS-journaal. Jan van der Putten. Wolfsen bezoekt asbest evacuees Kanale-eiland. Grote brand in silo's in het Gelderse Kilder. En Evita prijkt op Argentijnse bankbiljetten. <tomst> Burgemeester Wolfsen van Utrecht heeft gisteravond de evacuees van de Utrechtse wijk Kanaleneiland bezocht. Hij ging langs bij bewoners van 174 huizen. die zondag hun huis uit moesten omdat er asbest was gevonden. Wolfsen zei dat de ontruiming heel aangrijpend is voor de bewoners. Ze kunnen op zijn vroegst volgende week pas terug naar huis. De burgemeester kwam gisteren alsnog terug van vakantie. Wolfsen zei dat de kritiek op zijn afwezigheid daarbij geen rol heeft gespeeld.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 Gisteren heeft de helft van alle waarnemers Syrië verlaten... vanwege het toenemende geweld. Zo'n 150 waarnemers hebben het land verlaten. Bij autodiefstal wordt de laatste jaren steeds vaker geweld gebruikt. Criminelen zetten geweld in om autosleutels in handen te krijgen... en zo het alarmsysteem te omzeilen. Dat melden onderzoekers van het KLPD. De nieuwe vorm van diefstal met geweld is niet alleen een zwaarder delict... maar heeft ook veel meer impact op het slachtoffer. Het aantal autodiefstallen neemt wel af, vooral door betere alarmsystemen. Volgens onderzoekers kan het aantal verder omlaag... door auto's bijvoorbeeld met een zendertje op afstand te volgen. De politie in Rotterdam heeft charges uitgevoerd... vanwege rellen in het centrum van de stad. Een feestje in een kroeg op het Stadhuisplein liep afgelopen nacht uit de hand. Toen op last van de politie het feest werd beëindigd, ontstonden er buiten diverse vechtpartijen. Een aantal van de honderden feestgangers vernielden winkelruiten en ook zou een winkel zijn geplunderd. Vanochtend wordt onderzocht hoe grote schade precies is. Een woordvoerder van de politie kon nog niet zeggen hoeveel aanhoudingen er zijn verricht. Rond half vijf vanochtend was het weer rustig in het centrum van Rotterdam. Bewoners van het woonwagenkamp in Waalre hebben een dreigbrief gekregen na de aanslag vorige week op het gemeentehuis. In het Brabantse dorp ging al snel het gerucht dat woonwagenbewoners verantwoordelijk waren voor de aanslag. Jullie gaan eraan, staat in de brief. Eén van de kampbewoners heeft bij de politie aangifte gedaan. Op een informatiebijeenkomst gisteravond zei de burgemeester van Waalre dat hij niet wil dat er met de vinger naar het kamp wordt gewezen. De brief noemt hij een incident. De beroemdste Argentijnse vrouw ooit, Evita Perón... prijkt vanaf nu op een bankbiljet. Op de briefjes van 100 peso staat nu haar beeldenis. President Cristina Fernandez heeft het biljet onthuld... en noemt het een hommage aan haar en het volk. Evita is de eerste vrouw die een beeldenis krijgt op Argentijns geld. Evita was 33 toen ze op precies 60 jaar geleden stierf aan kanker. Ze was toen razend populair. Ze kwam op voor de armen en Evita had volgens kenners... veel invloed op het beleid van haar man, president Juan Perón.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 Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Een hele goede morgen. Het is donderdag 26 juli. Hoog bezoek uit Brussel in Athene vandaag. De baas Barroso komt praten over de financiële situatie. De strijd om Syrië gaat door. En hij heeft uiteindelijk toch zijn fietsvakantie onderbroken. De onzekerheid blijft voor de bewoners van de asbestvlecht in Utrecht. Ongeveer 300 gedupeerden mogen in ieder geval tot na het weekend wachten totdat ze weer naar huis mogen. Dat leidt tot frustratie en irritatie. Burgemeester Wolfson onderbrak zijn vakantie en bezocht een aantal bezorgde inwoners die tijdelijk in hotels wonen. En verslaggever Bril was erbij. De tijd is iets over half negen s'avonds en de locatie is een hotel in Nieuwegein. Burgemeester Wolfsen laat zich voor de eerste keer zien. Want tot nu toe was hij op vakantie in Engeland. Maar we gaan wel pas dit uit. Waarom bent u teruggekomen van vakantie, meneer Wolfse? Heel bazaal op de vraag hoe het met de mensen gaat. Zo simpel ligt het eigenlijk. Ja, is het niet een beetje te laat? Dat wordt vaak gezegd. Ja, nee, maar het, is, het loopt goed. De local is goed in positie, informeert me dagelijks op meerdere momenten. Maar het is toch goed om zelf even aan de mensen te vragen, hoe gaat het met je? Ja, maar dan zou je kunnen zeggen, u, u had of direct kunnen komen of helemaal niet, als het toch allemaal goed loopt, toch? Nee, maar het duurt weer langer dan gepland. Uh, aanvankelijk zag het eruit naar uit dat ze misschien sneller terug zouden kunnen komen. Nou, nu duurt, gaat het toch weer langer duren, dus het is heel goed om jezelf even te laten informeren. Hoe ernstig is deze kwestie? Nou, als je uit je huis wordt gezet, of uit je huis, ja, feitelijk uit je huis wordt gezet. En het kan best zijn, mensen waren op vakantie, waren aan het winkelen, waren bij vrienden of familie op bezoek, mogen al hun huis niet meer in. En die moeten het dan even doen met alles wat ze op dat moment bij zich hebben. Dat is heel, heel ingrijpend. De eerste dag valt vaak nog wel mee, maar dan ga je ding, medicijnen missen. Andere dingen missen. Ik ga nu even naar ze vragen Wacht even, Ja. De burgemeester komt samen met de lokale burgemeester het restaurant binnen. Gaat aan een hoge tafel zitten, schudt wat handen. Ik denk dat er zo'n twintig, dertig man zijn die naar de burgemeester gaan luisteren. Maar ook vooral met hem willen praten. En de informatie... Ja, je ze proberen allemaal dus informatie te geven, ja, dat ja. Wat er allemaal aan de hand is. Maar nog, voor ons allemaal, is het nog niet duidelijk. Nu nog niet. Dus, uh, L -l -l -l -l yeah. nu, want de bedoeling is juist, omdat de mensen hier zitten op van de Mitros en van het Rode Kruis, dat die nu één op één informatie goed kunnen do doorgeven en alle vragen ja, die, die je hebt, dat zij die, die kunnen uh, hier beantwoorden. Was, die die behulp, welke probeert geprobeerd ja. om echt dus ons gerust te stellen. Ja, ja. Maar wat gebeurt met de gemeente Utrecht? Maar, ho maar hoe loopt het op dit moment, de vragen die u op dit moment heeft, ja. zoals vandaag? Kunt u, die, kunt u die stellen aan de mensen die hier zijn dan? Nou, ja, tuurlijk wel. Maar hebben ze ook antwoorden? Nou, ze zeggen van ja, goed, vandaag zullen je dan hierheen komen. Ja, ja. En daar is het nog duidelijker voor hun wat er aan de hand is, wat er gaat gebeuren. Ja. Die informatie moet nog... Nou, ons Die doen wij natuurlijk het probleem. Ja, ja, ik kan ja. mijn eigen huis niet in. Ja, dat is heel vervelend. Na, na, na, na zo'n ja. zo lange, lange dag. Mag ik voorstellen dat we, dat we naar een kleine ja, afronding ik, gaan? En je, ja, ja oké. Okay. Na een klein half uurtje, ja, dan gaan ze weg. Dan, dan staan ze op en nemen afscheid van de mensen hier in dit hotel in Nieuwegein. Want ze moeten nog naar andere plekken waar andere bewoners wonen. In gezwinde passen loopt de burgemeester naar zijn auto. Maar ja, toch wel benieuwd of hij het gevoel heeft dat hij de mensen gerust heeft kunnen stellen. Ja. Nou, we hebben met name gezegd waar ze informatie kunnen krijgen. En ze hebben heel veel vragen. Dat is natuurlijk heel veel onduidelijkheid nog. Onderzoeken lopen nog, duurt nog allemaal iets langer. En in het begin was de informatievoorziening kwam wat gebrekkig op gang. Hij uh, heeft de wethouder ook ook goed uitleg over gegeven. En het is nu goed dat dat goed gestroomlijnd uh, is. We gaan nu even een andere plek in. daar ging hij, de burgemeester, op weg naar Houten, waar hij ook nog met mensen sprak. Troepen van het Syrische regeringsleger trekken zich samen rond Aleppo. Het regime van Assad zet alles op alles om de opstandelingen uit deze strategisch belangrijke stad te verdrijven. Opstandelingen hopen op hun beurt met de verovering van Aleppo het regime een enorme klap toe te dienen. Commandant van het Vrije Syrische leger... claimt dat de opstandelingen al de helft van de stad in handen hebben. Maar volgens een andere opstandeling die vanuit Aleppo CNN, CNN te woord staat... is de strijd nog niet gestreden... en maakt het Syrische regeringsleger zich op om de stad te bestormen. All people are expecting uh, that the Syrian army will store, uh, storm the city very soon. Uh, we heard of the reinforcement. Het regeringsleger zou voor de bestorming extra troepen hebben aangevoerd vanuit de stad Idlib. Deze strijden verwachten dan ook dat er snel grootschalige gevechten zullen uitbreken. Volgens hem zijn veel inwoners van Aleppo inmiddels al hun huis ontvlucht... omdat het regeringsleger lukraak delen van de stad met zwaar geschut onder vuur neemt. Veel have hebben hun homes in fear. Of de the, of the uh, battle, ook de the, uh, the random van helikopters en van veel families to, to, to hun huis. Door de zware gevechten beginnen er in de stad tekorten te ontstaan. Er is een of korte uh, and uh, the korte korte korte korte korte in korte korte korte korte de shops en zijn We een tekort aan voedsel in de komende dagen Er is een groot tekort aan brandstoffen. En omdat de winkels dicht blijven, zal er de komende dagen ook een gebrek aan voedsel ontstaan. Al dus deze opstandeling van het vrije Syrische leger in Aleppo. James Holmes, de man die een bloedbad aanrichtte in de bioscoop in Aurora, Colorado, blijkt een notitieboekje naar een psychiater te hebben gestuurd. Daarin beschreef hij heel gedetailleerd zijn moordpartij. Amerikaanse nieuwszender Fox bracht dit bericht gisteravond naar buiten. Correspondent Wessel de Jong. Wessel, hoe is er gereageerd op dat uh, nieuws? Er is nog helemaal geen reactie op, op, dit, uh, op dit verhaal. Het hele punt met dit hele bloknootverhaal is. Het is niet door andere media opgepikt. Het is alleen Fox dat ermee is gekomen. Waarmee niet gezegd dat het, dat het niet waar is. Het zal op zich best kloppen. Fox is wat dat betreft uh, betrouwbaar. Maar ik krijg er wel heel sterk het gevoel uit. dat de autoriteiten dit verhaal wat stil willen houden. Dat ze dit toch liever niet willen voeden. Want ja, de grote vraag is natuurlijk die uit dit bloknootverhaal naar voren komt. Is had iemand dit kunnen stoppen? Had iemand van tevoren hiervan op de hoogte kunnen zijn? Nou, het lijkt erop dat de autoriteiten die vraag liever uit de weg gaan. Dat ze geen zin hebben in dat gezwarte Piet. Het is wel duidelijk wanneer die bloknoot uh, uiteindelijk verstuurd is dan? Ja, Fox voert, wat dat betreft, in dat verband voert Fox twee bronnen op die elkaar tegenspreken. In ieder geval één bron zegt heel duidelijk dat dat bloknoot, dat dat een week rondgeslingerd heeft in de, in de postkamer van de universiteit waar Holmes het eh, naartoe had gestuurd. Met andere woorden, dat iemand het dus niet op tijd heeft gezien, niet op tijd heeft kunnen zien. Maar het is ook best mogelijk dat Holmes nog veel meer heeft verstuurd dan alleen dat bloknoot. Misschien dus nog een e-mail heeft verstuurd, dat is toch per slotverrekening een een modern persoon, een student. Dat is in ieder geval een suggestie waar CBS News mee komt. En uit al deze mededelingen, zo'n bloknoot, zo'n mail... ja, daar speelt natuurlijk ook nog een hele andere vraag natuurlijk. In hoeverre kunnen die, die, die boodschappen van hem... in hoeverre kunnen die een, een licht werpen op, op zijn motief... waarom die het gedaan heeft? Want dat is natuurlijk ook nog heel onduidelijk. Nou, op die vraag daar laat de CBS laat daar dan een ex-profiler van de, van de FBI op los... en die zegt, ja, eigenlijk dit soort boodschappen in de regel van daders... Z ze laten altijd heel weinig zinnigs over zichzelf los, of het nou een mail is of niet. Dus ook het motief van Holmes is nog steeds uh, bijzonder onhelder. Ja, en kende Holmes, die psychiater. Ja, dat zou, uh, die professor, dat zou een docent van hem zijn geweest, maar goed, zijn naam is niet bekend. Uh, hij wordt verder nergens uh, sprekend opgevoerd, dus het uh, is ook nog uh, een mysterie, deze, deze professor, wie dat dan precies is en wat, die, wat precies zijn rol is geweest. Als de kranten zwijgen over uh, dit verhaal, uh, waar schrijven ze dan wel over trouwens? Ja, in dit verband komen er een heleboel verhalen komen er naar voren. Uh, zo was er bijvoorbeeld een internetgroep opgericht uh, die Christian Bale, die Batman speelt in, in de film, um, um, opriep om de patiënten, de slachtoffers te bezoeken. Nou, dat heeft hij dan uh, vandaag, heeft hij dat, uh, heeft hij dat gedaan. Uh, slachtoffers waren daar zeer dankbaar voor. Uh, uitvoerig ook aandacht voor uh, de verkopen van, vu van, van vuurwapens in Colorado, die de afgelopen dagen spectaculair gestegen zijn. Ja, dat klinkt ons natuurlijk heel vreemd in de oren, maar een Amerikaan. Amerikaanse theorie is dat, uh, ja, stel dat er nou iemand in de zaal had gezeten met een goed functionerend wapen en Holmes op tijd had kunnen neerschieten, dan had hij veel minder slachtoffers gemaakt. Dat is zo hun eigen opvatting van, uh, van, uh, van veiligheid. En nog een soort optimistisch verhaal, dan in dit verband een, uh, een Olympisch roeister die nu in, uh, in Londen is, in Engeland, is, die is afkomstig uit Aurora. Nou, ze zegt natuurlijk dat ze bijzonder geschokt is, maar ze zegt ook, ik zal ervoor zorgen dat Colorado toch weer iemand krijgt om, uh, om trots op te zijn. Zeg maar een zeldzaam optimistische noot in, in dit verhaal, in dit verband. Wessel de Jong vanuit Amerika. Straks, treinreizigers in Zwolle moeten de komende tijd heel flexibel zijn. Ook dat NS-station wordt verbouwd. Het verkeer dat, uh, rijdt lekker door. Er zijn geen files en ook op het spoor loopt alles vlekkeloos. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. by a storm Er zijn noten die ik vandaag niet haal, maar Tsuguero wel. Everybody's talking was dat. Feyenoord heeft het oefenduel tegen het Spaanse Real Mallorca met 0-0 gelijk gespeeld. Per cent werd gespeeld in de voorbereiding op het duel tegen Dynamo Kiev volgende week. Dan speelt Feyenoord tegen Kiev in de voorronde van de Champions League. Het team van trainer Ronald Koeman had de betere kansen tegen Mallorca, maar wist er dus geen te benutten. Binnen 11 minuten staan we al twee keer alleen voor de keeper. Ja, en dat... Uh...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 toch vanuit ons spel, vanuit de kansen die we, die we toch creëren... ja, te weinig rendement halen. Ja, ik zag uh, Immers, kans, CC kans. Toen dacht ik, ja, tegen Kiev krijg je er niet zoveel. Nee, absoluut niet. Ik geloof niet dat we tegen Kiev dit soort mogelijkheden krijgen. Want binnen elf minuten staan we twee keer alleen voor de keeper. Ja, dan moet je dat afmaken. Dan moet je de kool maken. En dan speel je rustiger, speel je makkelijker. Zij zullen dan iets meer moeten gaan doen. Uh, positief is ook natuurlijk de laatste 20 minuten dat je ook fitter bent als hun. Nou ja, dat, dat hoop je, dat, dat is normaal. Maar dat wil je wel terugzien en toen kregen we wat meer druk op, uh, op de kool bij hun. Ja, toen hadden we het ook wel verdiend om, uh, om de kool te maken. In hoeverre stond deze wedstrijd in het teken van Kiev? Oh, die staat in het teken van Kiev om uh, ja, toch een aantal spelers zoals Vlaar, uh, Klaas 90 minuten te laten spelen. Ja, en uh, wat ik net al aangeef, het was warm. Uh, die omstandigheden zullen we volgende week ook hebben. Nou, dan is dat goed. En, uh, en in, in een idee van spelen, uh, ja, of het 4-4-2 is of 4-3-3, uh, belangrijk vind ik wat we willen. Hoe zetten we een tegenstander onder druk? Hoe klein houden we, houden we het veld? Ja, dat zijn dingen die belangrijk zijn. En, en beide systemen zijn mogelijk met dit elftal. Ronald Comant had het al even over de drukkende hitte. Daarom vindt ook Rond Vlaar dat ze goed hebben gepresteerd. Het is goed om deze omstandigheden te spelen, omdat je ook weet dat het volgende week heel erg warm is. En dat is nog wel een uh, stapje erger dan, uh, dan vanavond. Maar uh, ja, buiten het feit dat we niet gescoord hebben, denk ik dat we tevreden kunnen zijn over deze wedstrijd. Heb je ook gezien dat uh, misschien wel een aantal nieuwe jongens nog wat plankenkoord heeft? Zie je dat terug in deze wedstrijd? Nou, dat vond ik wel meevallen hoor. Natuurlijk is het wennen. Het is gewoon wennen om in de Kuip te spelen. Zeker als je hier komt als tegenstander en ook als je hier voor Feyenoord speelt. Maar deze jongens die nu gekomen zijn zijn mentaal uh, heel sterk. En uh, zitten een goede kop op om het zo maar te zeggen. Dus daar maken we me helemaal niet druk om. Je weet dat ik even over jouzelf moet hebben. Ben jij bevrijd? Na, na alles wat er gebeurd is en, en, en nu dan de zekerheid dat je voorlopig bij Feyenoord speelt. Ik heb nooit gezegd dat het de straf is om bij Feyenoord te spelen. Het is gewoon een geweldig club en uh, dat zal het uh, wat er ook gebeurt altijd blijven. En, uh, tot, uh, totdat ik uh, 50 ben. Weet je, dat is gewoon een feit. En uh, dat maakt echt niet uit. En ik heb me vanavond gewoon uh, goed kunnen focussen. En uh, dat is het belangrijkste. Gewoon belangrijk zijn voor het team. Ik heb mijn rol daarin. En dan moet ik gewoon snel mogelijk de draad weer oppakken. Ron Vlaar was dat. In gesprek met Ronald van de Geer. Dan de verbouwing van het NS-station in Zwolle. Die is begonnen. Karin Alberts is daar. Uh, Karin, um, is het ontzettend druk? Of passen de Zwollenaren zich moeiteloos aan? Nou, Het is vakantieperiode en dat zie je wel. Want het is nu nog rustig op het perron. Uh, overigens is het al wel druk op die bouwplaats. Want ik zie daar van die grote graafmachines uh, met grijpers uh, allerlei puin verplaatsen. Je kunt daar goed opkijken. Want er zijn uh, ja, van die hekken waar je doorheen kunt kijken. Uh, als je op perron staat te wachten op je trein heb je dus nog een aardig verzetje ook. Maar dat gebeurt allemaal omdat de aansluiting met de Hanselijn gerealiseerd moet worden. En dat is de nieuwe spoorlijn voor uh, passagiers die van Lelystad naar Zwolle gaat lopen. Daar is de afgelopen zes jaar heel hard aan gewerkt. En de komende maanden moet daar echt de finishing touch plaatsvinden. Dus Zwolle wordt dan aangesloten op die Hanselijn. En dat betekent dat er echt heel veel moet gebeuren. En, en er wordt een um, tunnel aangelegd hier onder het station. Er komt een extra perron. En dat betekent veel werkzaamheden, veel overlast. Want de komende twee weekenden... dan zal er überhaupt geen treinverkeer mogelijk zijn van en naar Zwolle. Nou, en om de mensen daarvan op de hoogte te stellen... voor ze, er, ze dat al niet weten... krijgen ze, en ik heb het net... Aangenomen, een krantje in de handen gedrukt als ze hier op het perron aankomen. Mag ik even storen? Station Zwolle verbouwd. En dan staat er bijna wervend zomerse weekenden zonder trein, alsof dat een aanbeveling is. Maar goed, dat de mensen het maar weten en niet opeens hier voor een vervelende verrassing komen als ze zaterdag zich melden om lekker naar, nou ik noem eens wat scheveningen te gaan naar het strand. Uh, ik heb net eventjes bij uh, zo'n plek waar je nog een sigaretje mag roken. Uh, mensen die aan het wachten waren en inmiddels op de trein gestapt zijn gevraagd of zij verwachten dat ze veel overlast gaan ondervinden de komende periode? Ja, uh, zeker wel, want uh, ik heb er uh, speciaal een weekje om vrijgenomen. Hè, dus, uh, Echt waar? Want waar moet u naartoe normaal gesproken? Utrecht, uh, ja. En dat is dan niet mogelijk tussen dus Zwolle en ja, Utrecht? Het is wel mogelijk, maar uh, je moet uh, wat, uh, wat aanpassingen. Hè? Dus met, uh, met de bus naar het Harder en dan uh, verder. Dat, dat gaat allemaal wel en dat zal ook best goed verlopen. Maar uh, ja, ik, ik moet toch een beetje vakantie houden. Dus dat heb ik maar in deze week gepland. Hè. Dus, uh... u, klinkt, u klinkt er nog redelijk vrolijk onder. Ja, ik bedoel. Ik ben een medewerker van ProWil. Dus, uh, dus, uh... Dat moet we wel, ja. Ja, nou, niet alleen moeten, maar dat, ze hebben dat zo goed georganiseerd... dat het uh, ja, uh, allemaal goed moet verlopen. Alleen de geluidsoverlast in de buurt, die, uh, ik denk dat de mensen daar wel last van hebben. U begreep ik ook dat ze tribunes gaan bouwen, ja. zodat mensen die de werkzaamheden willen zien, uh, kunnen gaan kijken. Ja. Gaat u op die tribune plaatsnemen de komende tijd? Ja, ik ga wel even, je even kijken. U toch vrij, hè? Ja, ik ga, ik ga wel even kijken. Ik vind het uh, machtig interessant. Hè? Dus, uh, het is een titanenklus. Dus, uh, nee, wat dat betreft uh, ben ik benieuwd hoe het allemaal gaat verlopen. Dus, wat ja. denkt u voor de druk op die tribune? Nou vast. Ja, zeker weten. We hebben een heleboel vrij genomen en, en sommigen hebben wel al vrij en die gaan zeker kijken. Bent u een uh, reiziger die dagelijks van de trein gebruik maakt? Ja, dat klopt. Dus de komende tijd gaat u overlast ondervinden? Uh, volgende week wel, maar dan zal ik met de auto zijn en de week erop ben ik op vakantie. Dus en daarna hoop ik dat het over is. En is dat toevallig of heeft u het zo gepland, net als die meneer achter u? Nee, ik heb het niet zo gepland. Dat is toevallig. En die auto, um, ja, dat wordt al file rijden. Of valt het zo mee? Uh, dat valt nu mee, want ze doen het in de zomerperiode. Zijn er zijn ook minder mensen op de weg. Dus ik hoop dat het uh, tenminste mee valt. Waar moet u naartoe? Utrecht. Utrecht Mede, we horen ze al op de achtergrond. Um, is er iets wat u intrigeert? Uh, Intrigeerd is niet het juiste woord, denk ik. Maar inderdaad, als ik aan die kant uitstappen, kijken kijk even wel wat ze gewoon aan het doen zijn. En zo. En ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd of ze het gaan redden binnen een week. Want ze willen een hele tunnel eronder doorleggen, extra perron erbij. Dus ik uh, ben benieuwd of het Dat gaat lukken. is ambitieus. Luken. Ja, ik denk het wel. Ja. Denk het wel. Er worden zelfs tribunes gebouwd zodat mensen die een kijkje willen werpen, of een blik willen werpen, okay. eerst eerste kunnen zitten. Uh, ja, dat is wel leuk om zich, als je zo zou kunnen kijken wat ze aan het doen zijn inderdaad. Met name uh, eigenlijk die tunnel, want volgens mij gaan ze die eronder doorschuiven op de een of andere manier. Nou, dat is toch iets, niet, uh, niet iets wat je dagelijks ziet. Nou, en het meest intrigerende zelf vind ik die tribune die dus gebouwd wordt. Ik heb er nog nooit van gehoord, maar... Um... Het, uh, je kunt dus als je de komende tijd verveeld bent, uh, gewoon ja. met de auto, dat dan weer wel, naar Zwolle komen. Ga je lekker op die tribune zitten, hè? Kof, uh, boterhammetjes mee, uh, thermoskannetje koffie. En dan kun je eerst rangs genieten van die machines die bezig zijn met graven, met uh, nou ja, van alles wat er hier moet gebeuren. In Zwolle is altijd wat te doen. Zijn ik verkocht in de al uh, niet al. Het Zwolle uit de Haag van Overijssel. Goed, dankjewel Karin en Albers.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 Charges in Rotterdam naar rellen en burgemeester Wolf zijn bezoek asbest gedupeerden. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Jan van der Putten. De politie in Rotterdam heeft charges uitgevoerd vanwege rellen in het centrum van de stad. Een feestje in een kroeg op het Stadhuisplein liep afgelopen nacht uit de hand. En toen op last van de politie dat feest werd beëindigd, ontstonden er buiten diverse vechtpartijen. Een aantal van de honderden feestgangers vernielden winkelruiten en er zou ook een winkel zijn geplunderd. Deze verslaggever van RTV Rijnmond kon het spoor zo volgen. kledingwinkel bijvoorbeeld uh, is leeggeroofd. Uh, maar ook een brillenwinkel. Uh, ja, ondernemers spreken al van 10.000 euro schade. Ook een aannemer die bezig was met de straat. Een shovel uh, compleet uh, kapot gemaakt en ruit.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 Bewoners van 174 huizen moesten zondag de woning verlaten... omdat er asbest was gevonden. Ze kunnen voorlopig niet naar huis. Iran zegt dat Israël zelf achter de aanslag zit op een bus in Bulgarije. Bij de aanslag kwamen een week geleden vijf Israëlische toeristen om het leven. Israël houdt Iran en de militante beweging Hezbollah in Libanon... verantwoordelijk voor de aanslag. Maar Iran draaide die beschuldiging acht om... Het land vindt het verbazingwekkend dat slechts een paar minuten na de aanslag Israël al met die beschuldigingen kwam. Vechtsporter Bader Hari is aangehouden door de politie. Hij heeft zich gisteravond gemeld op een politiebureau zoals hij had afgesproken met justitie. Verslaggever Robert Bas legt uit.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 En de wereldberoemde Argentijnse presidentsvrouw Evita Perón... prijkt vanaf nu op een bankbiljet. Op de briefjes van 100 peso staat nu haar gezicht. President Cristina Fernandez heeft het biljet onthuld... en noemt het een hommage aan haar en het volk. Evita is de eerste vrouw die een beeltenis krijgt op Argentijns geld. Evita was 33 toen ze precies 60 jaar geleden stierf aan kanker. Ze was toen razend populair. Ze kwam op voor de armen. En Evita had volgens kenners veel invloed op het beleid van haar man, Argentijnse president Juan Perón. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Net als gisteren zorgt een hoge drukgebied boven de Noordzee voor rustig, warm en zonnig zomerweer.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 Voor de tweede keer in korte tijd heeft een Israëlische man zichzelf in brand gestoken. Hij ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Anderen hebben gedreigd hetzelfde te doen... omdat ze geen uitzicht meer zien voor hun problemen met geld en huisvesting. De reportage is van Monique van Hoogstraten. Een jaar geleden nu. Israëliërs komen in protest tegen de hoge huren, hoge prijzen. Velen komen maar net meer rond. Ze richten tentenkampen op, houden wekelijkse demonstraties... Honderdduizenden komen op de benen. De Bora 62 jaar oud, was erbij. It gave me a chance to bring out my problem because my problem like was in the house, quiet. Voor het eerst had ze het gevoel dat haar stem werd gehoord. When I go to the government, ask them for to help me, they always send me home. Drie maanden woonde ze in zo'n actietent met haar dochter en haar kleinkinderen. The baby was one month. And the other is son he was 3 years old. Because we could we couldn't afford the renting. rent Ik bezoek haar nu een jaar later thuis. Voor zover je dit een thuis kunt noemen. I remember all my life just busy packing, busy. Now I I can't I have no strength anymore. This house Overal dozen hoog opgetast alsof de verhuizer morgen komt. Ze pakt alleen het hoognodige nog uit. During 25 years that I applied for public housing, we moved 43 houses. 43 huizen in 25 jaar. Steeds dwalend van de ene plek naar de andere omdat ze de huur niet kon opbrengen. Ze was gescheiden, had geen werk, maar voor volkshuisvesting kwam ze niet in aanmerking. They told me that I don't have right for public housing because I've got only one child. Ze kreeg het advies om meer te krijgen. Dan kon ze terugkomen. I could hardly live with one child. 650 euro betaalt ze voor deze flat. Haar AOW is 550 euro. Noodgedwongen woont ze dus samen met haar dochter, boven op elkaar in een klein flatje. I you know, I'm 24 hours with the children and with her and help her. I'm so tired. I'm doing that from my heart, but. My my body is is collapsing. I'm telling you, I'm, I'm I'm exhausted. Over een maand staan ze waarschijnlijk weer op straat. En toen ze over Moshe Sielman hoorden, I'm really so tired when I heard that person that he hij himself. I I I I, uh, I understood him. Sielman stond ergens tussen deze demonstranten in Tel Aviv. Een vrolijk protest in de traditie van vorig jaar, totdat hij zichzelf in brand stak. was always trying to convince him that there was hope, because he was so depressed. But in my last conversation with him, two days before he immolated himself. Rabbijn Arik Ascherman sprak Sielman twee dagen voor zijn zelfmoord nog. He said, you, you, you've got more time, you're not going to be on the street yet. But I kon hem niet meer overtuigen, Sielman was op. I simply could not convince him. Ashaman is van de rabbijnen voor mensenrechten. Een organisatie die probeert de armen bij te staan. Een vijfde tot een kwart van de bevolking, zegt hij. Het neoliberale beleid dat de regering al jaren voert, zegt Aschermann... heeft Israël tot een ander land gemaakt. Van een sociale welfare economie een neoliberale economie. En ik ben heel sorry dat het niet zei over ons... ...debora ervaart de gevolgen. Het maakt haar wanhopig. Kun je geloven dat ze ons als de regering... ...om hoe ze zo'n... They make for people. Zoveel mensen voelen zich tekortgedaan zegt ze, maar durven niet naar buiten uit schaamte. Some people they try to go out to show their poorness, you know? Zij heeft de smaak van het actievoeren juist te pakken. We should fight for our right because it's our country and they deserve to help us. En ik ga net zo lang door, zegt ze, tot ons recht is gedaan. And me in my age I won't give up. I'm telling you, even that I am tired, I will fight till my last. My last day, I will fight till I have apartment and my rights in the country. A ah Goed, Premier Net noemt de zelfverbranding van Sielman geen weerslag van een maatschappelijk probleem, maar een persoonlijke tragedie. De commissie onderzoekt de omstandigheden die tot zijn zelfverbranding leiden. Het is tien minuten over half acht. De Olympische Spelen zijn begonnen. Nou, officieel nog niet, maar er wordt al wel gesport. Britse voetbalvrouwen wonnen hun openingswedstrijd gisteren met 1-0 van Nieuw-Zeeland. Gio Lippens, goedemorgen. Goedemorgen Wed. En de eerste rel hebben we ook al uh, te pakken en dat is een rel met een vlag. Ja, het is een hele suffige rel eigenlijk. Want het heeft alles te maken met het voorstellen van de speelsters... voorafgaand aan die wedstrijd van Noord-Korea tegen Colombia. Uh, er komt op zo'n groot scherm komen de foto's van die speelsters... zoals je dat ook wel kent uh, van uh, de Champions League. Ja. En uh, links in beeld, in plaats van de Noord-Koreaanse vlag... Uh, stond bij de speelsters van Noord-Korea de Zuid-Koreaanse vlag. Nou ja, We hoeven daar verder niet veel over te vertellen natuurlijk... over de gespannen verhoudingen tussen die twee landen. Uh, Noord-Koreaanse speelsters werden meteen van het veld gehaald door de coach. En het heeft uh, tot lang geduurd, tot ongeveer... Ongeveer 10 uur gisteravond, 9 uur Engelse tijd... voordat uh, de speelsters weer het veld opkwamen. En uh, overigens wel gewoon wonnen, hoor, met 2-0 van Columbia. Ja, kijk, die hadden ze dan meteen wel ont ontregeld. Zeg, nou ja, dat was het eerste relletje. Um, we kijken natuurlijk uit naar morgen, he, de openingsceremonie. Uh, maar uh, we weten al dat een aantal uh, sporters van Nederlandse komaf... daar niet bij zullen zijn. Maar er zijn nu ook de zwemmers bijgekomen. Uh, hoe zit dat? Nou, die zwemmers die zijn erbij gekomen. Kijk, normaal gesproken is het zo dat spelers die uh, binnen 48 uur uh, moeten optreden, uh, dat die door NOC en NSF, uh, die krijgen een verbod om uh, op die openingsceremonie uh, rond te lopen. Uh, want het duurt allemaal veel te lang. Ze moeten veel te lang, uh, zoals dat zo mooi heet, vooral in het wielrennen op hun benen staan. Ja. Dus dat betekent dat allerlei sporters die dan snel in actie moeten komen, die blijven lekker uh, in het uh, Olympisch dorp. Nou, hij heeft uh, Jaco Verharen, dat is de coach van de zwemmers, die heeft gezegd, ja, maar wij zijn één team. En als de estafetteploeg, want die komen zaterdag al in actie. Als die niet uh, naar die opening gaat, dan gaat de rest ook niet. Het uh, is helemaal geen actie van kwaad willen hoor, maar het is ook niet met een scherp randje. Maar hij heeft gewoon gezegd, wij blijven dan gewoon met z'n allen blijven we daar. En ik denk eerlijk gezegd dat dat toch ook wel een sentiment is dat bij veel atleten heerst. Hoor. Sommigen vinden het prachtig om daar te staan op die openingsceremonie, maar heel, veel echt heel professionele atleten die alleen maar bezig zijn. Met, met hun vak en met hun presteren... die denken, laat maar zitten die opening... want uh, we kijken wel naar de televisie. Ja. Nou ja, gisteren uh, schitterden ook de Nederlandse atleten... door afwezigheid bij uh, het officiële welkom. Zelfde verhaal eigenlijk een beetje. Dat uh, officiële welkom, dat is eigenlijk een soort verplicht nummer. Iedereen die gaat dan even naar het uh, Olympisch dorp. Althans, een vertegenwoordiging van, uh, van uh, de Nederlandse ploeg. En die worden dan welkom geheten. Uh, ja, ik ben daar eerder zelf ook wel eens bij geweest. En dat zijn eigenlijk een klein beetje, ja, genante vertoningen. Het, het, het stelt allemaal niet zoveel voor. Er wordt even iets gezegd. Uh, de chef de kiep mag dan wat zeggen. Nou, er waren twee uh, atleten bij. Twee ruiters, Tim Lips en Elaine Pen, En Maurits Hendricks natuurlijk, hè, want dat is de des chefs de, de, de chef mission. Ja, en die, dan wordt er wat gezongen, er wordt er wat gedanst. En dan mocht hij ook nog eens een keer zijn naam zetten op een glazen zuil daar in het dorp. Maar er was inderdaad heel weinig belangstelling voor. Uh, um, dit zouden de spelen worden van de sociale media. We hebben vanochtend al een interview uitgezonden met de baas van British Telecom. Um, nou uh, hebben de sociale media ook al het eerste slachtoffer geëist, begrijp ik. Klopt, het kan ook wel eens gierende uit de klauwen lopen. En dat is uh, gebeurd met een Griekse atleet, een hinkstapspringster, Vula Papakristou. Uh, die had wat tweetjes rondgestuurd, um, ja, die, die toch wel een behoorlijk racistisch karakter hadden. Bijvoorbeeld dat zij vond dat er te veel Afrikanen in haar uh, land uh, rondliepen. Uh, sympathie betoond met gouden dageraad. Nou, dat is zo'n extreem partij in Griekenland, weten we allemaal sinds de verkiezingen daar. En toen heeft uh, uiteindelijk het uh, Olympisch Comité van Griekenland gezegd, prima allemaal dat je dat doet, maar dat uh, doe je dan maar mooi thuis voor de tv, dan hoef je niet naar, uh, naar Londen toe, want wij vinden dat als jij namens ons land daaruit komt, dan hoor je wel van onbesproken gedrag. Te zijn. Uh, ze, ze beschouwen het gewoon als uh, een atleet moet fair play tonen. En dit vonden ze geen fair play. Dus deze dame die mag, uh, die mag in Griekenland blijven en die komt niet op de Olympische Spelen in actie. Dus het is gevaarlijk om te tweeten. Dat is maar weer eens duidelijk geworden. Dankjewel. Gio Lippens. Straks de Europese Commissievoorzitter Barroso bezoekt Griekenland. En opnieuw zal hij de strenge Europese rekenmeester gaan spelen. En er is dus geen verkeersinformatie. Radio 1 Sportzomerbus. En die Sportzomerbus rijdt ook vandaag weer door het land. Nu met mark Robin Visser achter het stuur. En hij gaat vreemd genoeg op zoek naar de schoolbankjes. mark Robin, dat is een beetje een raar verhaal. Want um, het zou jou misschien zijn ontgaan. Maar ik weet vrij zeker dat het overal vakantie is. Ja, ik, Bert, dat kan ik uh, bevestigen. Het is overal uh, vakantie. De schoolvakantie is in alle regio's van Nederland uh, van start gegaan. Daar hebben we eerder in de sportzomerbus ook al aandacht aan besteed. En toch, Bert, ja. is het zo dat die schoolvakantie niet voor iedereen uh, geldt. Het is zo dat overal in het land... en ik denk dat het om wel honderden leerlingen gaat inmiddels... die gaan gewoon door op school. Die hebben, zoals dat officieel dan heet, onderwijstijdverlenging... In de, zo in de volksmond noemen wij dat zomerschool. Dat is een relatief uh, nieuw fenomeen, dat bestaat sinds een paar jaar. En het is, de toekomst dat er, uh, het is de bedoeling dat er in de toekomst steeds meer zomerscholen komen. Dat zijn dan scholen voor leerlingen van het, in het lager onderwijs die vooral verder gaan met taal en rekenen. En nu vraag ik me af: is dat nou ontzettend zielig voor die kinderen? Dat die nog weken door moeten terwijl het buiten zulk ontzettend lekker weer is. Vinden ze het fijn? Willen ze daar zelf naartoe of worden ze gestuurd door de ouders? Kortom, ik heb nog wel een paar vragen. En daarom ga ik met de Sportzomerbus naar Den Haag naar zomerschool De Regenboog. En daar zitten zo'n 80 kinderen in de schoolbankjes. Uh, taal en rekenen dus doen, zoals ik vertelde. En ze gaan ook, heb ik begrepen, leuke dingen doen. En ik heb vandaag eventjes gekeken naar de weersverwachting. Nou, er staat uh, 27 graden op het, uh, op het programma. En dan vraag ik me af, hebben ze op een zomerschool ook een tropenrooster? Zou dat ook geregeld zijn? Kortom, er zijn nog wel een paar open eindjes. En ik hoop die uh, in de loop van de dag uh, aan elkaar te kunnen knopen. Dus ik zou zeggen, uh, rij met me mee naar de Haag met de sportzomerbus. En dan horen we straks om kwart voor tien, als de lessen daar begonnen zijn... hoe dat allemaal gaat in de zomerschool. Tot, Tot straks. Over. Tot zo. Twee uurtjes wachten, dan uh, horen we hem. De Griekse premier Samaras, die krijgt de Europese Commissievoorzitter Barroso vandaag over de vloer. Een beleefdheidsgesprekje, dat wordt het niet, want het eind van de financiële problemen is nog lang niet in zicht voor Griekenland. Ook de Trojka is aan het werk in Athene. Dat is de delegatie van de Europese Centrale Bank, de Europese Commissie en het IMF. En die onderzoeken of de regering genoeg doet om in aanmerking te blijven komen voor financiële steun. Hangen we gaan over praten met Connie Keizer vanuit Athene en Joris van Poppel vanuit Brussel. Connie, om met jou te beginnen, uh, kijk eens er een beetje naar? na het bezoek van Barroso in Athene? Nou, daar hebben ze natuurlijk een beetje dubbel gevoel bij. Aan de ene kant uh, hoopt de regering Samaras dat er een gebaar van politieke en morele steun komt van uh, Barroso, maar aan de andere kant weten ze natuurlijk wel dat, uh, dat de commissievoorzitter zal aandringen dat Griekenland uh, het bezuinigings- en hervormingsprogramma weer op de rails krijgt. Ja, Joris, zit er wat in de koffer die Barroso vast en zeker meeneemt? Nou, officieel uh, niet. Want het is een, een regulier bezoek, werd hier uh, gezegd. Uh, maar ja, Barroso is al drie jaar niet geweest. Dus zo heel regulier is het niet natuurlijk. Er zullen pittige gesprekken worden gevoerd. Barroso moet de druk opvoeren namens heel Europa. Uh, want Griekenland loopt enorm achter bij die uh, bezuinigingen. En Barroso zal ze toch in ieder geval een klein beetje de les moeten lezen. En, aan de andere kant. Uh, zal hij ook ongetwijfeld op de persconferentie na afloop... het vertrouwen willen uitspreken in de Griekse regering. Uh, een beetje pep talk voor de Grieken... Uh, om de simpele reden dat, dat, dat Barroso en de Europe Europese Unie eigenlijk geen enkele vriend meer hebben in Griekenland natuurlijk. Alleen Samaras is nog de Europese vriend. Uh, die moet het gaan doen uh, in Griekenland, dat saneren. Uh, dus hij verdient ook al een paar mooie woorden denk ik zo. Ja, nou, dat is de Europese taal. Maar zitten ze daar in Griekenland kon niet op te wachten op het saneren. Die willen toch uh, verzachting? Ja, zeker. Uh, maar dat niet alleen. De premier zal zeker ook duidelijk maken dat hij het vertrouwen wil terugwinnen van de Europese partners. En ja, dat heeft hij de afgelopen dagen ook wel gezegd. Hè. Uh, als Ge Griekenland serieus laat zien, uh, uh, moet serieus laten zien dat ze de verloren tijd uh, gaan inhalen. Nou, als een eerste maatregel is twee dagen bekendgemaakt dat uh, meer dan twintig afdelingen en organisaties in de publieke sector worden gesloten of samengevoegd. Dat gebeurt in augustus. Uh, en dat is een onderdeel van de bezuiniging in de publieke sector die in maart, hè, toen het tweede hulppakket met de Europese landen werd afgesproken, euh, euh, is, uh, is duidelijk gemaakt. Nou ja, en ja. Samaras zal Barroso er ook op wijzen dat de recessie in Griekenland veel groter is uh, dan verwacht werd. De krimp is zeven in plaats van vijf, en dat er toch ook uh, ja, wat een ander recept een beetje nodig is. Ja, zijn ze daar in Brussel van onder de indruk, Joris? Nee, ik denk het niet. Er is maar één keuze voor Griekenland... en dat is bezuinigen, wordt hier toch nog steeds uh, gezegd. Er gaan hier ook berekeningen rond van de trojka... die niet net deze week is begonnen. Uh, en daaruit blijkt dan dat, dat de, uh, Griekenland 30 miljard euro achterloopt. Uh, dus over een paar jaar 30 miljard euro extra nodig heeft. Uh, dat zijn nog geen officiële berekeningen, wordt ontkend aan alle kanten... maar de getallen gaan wel uh, rond. En dat betekent dus dat Griekenland nou ja, wellicht een nieuwe schuldherschikking nodig, is, uh, nodig heeft. En dat zal dan nou ja, uh, in september of zo besloten moeten worden. Dat is allemaal politiek heel gevoelig natuurlijk. Dat gaat Nederland en andere landen ofwel miljarden kosten. Of je moet de, de, de, de looptijd van de schulden gaan verlengen. Het zijn allemaal heel gevoelige horrorscenario's waar ze hier absoluut niet op zitten te wachten. Maar ja, die, die dreigen wel en die zijn politiek natuurlijk nauwelijks meer te verkopen in andere uh, EU-lidstaten. Uh, dus nou ja, dat, dat slechte nieuws van die trojka. Ze weten dat dat eraan zit te komen eind van de zomer. En nou ja, hoe Barroso ook zijn best zal doen vandaag om de Grieken te overtuigen om toch nog uh, zoveel mogelijk te doen. Ze zullen veel doen ongetwijfeld. Maar hier is toch wel het aanvoelen dat het allemaal niet genoeg gaat zijn. Ja, uh, zij denken dus in Europa, uh, Connie, dat het niet genoeg is. Athene daarentegen uh, is volgens mij heel tevreden over wat ze allemaal bereikt hebben. Nou, dat, dat, dat is niet zo. Hier wordt uh, wel heel duidelijk erkend. En men weet dat hier natuurlijk ook... dat er door uh, die twee verkiezingen die we hier hebben gehad... dat er vertragingen zijn opgelopen. Kijk, er zijn twee dingen. Hè. De begroting van dit jaar moet sluitend worden gemaakt. En ten tweede, uh, ja, de bezuinigingen voor de middellange termijn... Hè, voor 2013 en 2014 moet worden ingevuld. Nou ja, uh, dat gaat om 11,5 miljard euro. Uh, ja, dat geld uh, is door de minister van Financiën nu bijeengevuld geschraapt. En dat betekent weer forse uh, bezuinigingen in de publieke sector. Uh, ja. Er liggen voorstellen uh, om uh, op hogere pensioenen uh, te gaan snijden. Plafond op pensioenen. Nou ja, dat zijn allemaal voorstellen die uh, de komende dagen met de troika, de toponderhandelaars, worden besproken. En dan ja, zullen we misschien uh, een beetje weten van hoe er daar tegenaan gekeken wordt. Ja. Maar uh, het rapport van de troika komt waarschijnlijk pas uh, na eind augustus. Ja, ja Joris, uh, dan pas komt het rapport, dat is toch op zich ook wel gunstig voor Europa... want uh, ze gaan niet alleen met vakantie... maar er zijn ook nog een aantal akkefietjes die uh, op een beslissing wachten. Ja, precies. Iedereen hoopt hier dit probleem over de vakantie heen te tillen. Want uh, 12 september komt eraan verkiezingen in Nederland natuurlijk. Dus voor die tijd is het voor Nederland onmogelijk om, om nog extra toezeggingen te doen. Bovendien, 12 september, het Duitse grondwettelijk hof spreekt zich dan uit over het ESM, het Nieuwe Europese Noodfonds. Of dat allemaal wel kan volgens de Duitse wetgeving. En dat ESM, dat Nieuwe Noodfonds, dat is wel vrij cruciaal. Want het huidige Noodfonds, het EFSF, dat is bijna op. Uh, ik heb het gisteren even berekend. Nou ja, daar zit nog 100 miljard in. Maar dat is dus drie kwart leeg. Uh, en als er nog een, een grote redding aan zit te komen. Uh, wie weet Spanje, wie weet uh, Griekenland nog veel meer geld erbij. Dan zal er een nieuw noodfonds, een nieuwe firewall klaar moeten staan. En die staat er pas ten vroegste, 13 september. Dus uh, nou ja, uh, als de Grieken het nog uh, tot uh, die tijd vol kunnen houden. Heel graag, denk nou, ik zie je. Connie gaat de best doen hoor. Connie, dankjewel en Joris ook. Het NOS Radio en Journal Media-overzicht. Mevrouw Koekoek. Ja, de kranten zijn al lekker in de stemming voor de Olympische Spelen... die morgen beginnen in Londen. Op de voorpagina van de Volkskrant staat een bijna vliegende schermer. Het is een foto van Bas Verwijlen... die bij de Olympische Spelen voor goud gaat. Hij is namelijk een van de 178 atleten... die voor Nederland aan de Spelen meedoen. Ja, de krant zet sporters op een rijtje. Alle sporters die de beste willen zijn. De verwachting is dat Nederland met zwemmen, hockey... wielrennen, windsurfen, schermen dressuur en atletiek een goede kans maakt op winst. Het doel van de sporters is in ieder geval één medaille meer dan in Peking te zien te winnen. 17 dus in totaal. Bijna het complete sportkatern van het AD staat in het teken van de oranje sporters. In het hart staat een grote plattegrond van de Olympische accommodaties in Londen. Er zijn 34 Olympische plaatsen, waaronder een flexibel Olympisch stadion... dat na de Spelen aangepast kan worden voor kleinere evenementen. Ook is er een Olympische wenteltoren gebouwd. Bezoekers kunnen vanaf die toren 30 kilometer ver kijken over de skyline van Londen. Kost wel wat, 28 miljoen euro zo'n toren. De Britse krant The Guardian waarschuwt alle sporters voor een streng antidopingbeleid. Meer dan 150 wetenschappers zullen minstens 6200 urine- en bloedmonsters onderzoeken tijdens het sportevenement. Doen ze trouwens in een enorm laboratorium in Essex. Het wegbrengen van de monsters wordt uitgevoerd door een select gezelschap van koeriers dat speciaal op deze taak is getraind. Zo leren ze bijvoorbeeld geheime signalen voor het geval er problemen zijn. Het couriersbedrijf zegt in The Guardian dat het bewaken van de monsters... even belangrijk is als het bewaken van de Olympische medailles autodieven gebruiken steeds vaker extreem geweld, dat meldt het Nederlands Dagblad. Volgens het korps landelijke politiediensten gebruiken ze meer geweld omdat ze de autosleutels willen bemachtigen om zo de beveiligingssystemen te omzeilen. Ja, daarnaast gaan daders georganiseerder en professioneler te werk. Misdadigers die zich bezighouden met overvallen en afrekeningen zien autodiefstal als neventaak. En zo is de auto een onmisbaar stuk gereedschap bij ramkraken of om snel weg te komen na een overval. Wat bijvoorbeeld... Van het Financieel Dagblad staan delen van een strikt vertrouwelijke brief. Uit de brief blijkt dat de Autoriteit Financiële Markten de jacht opent op de externe accountants van Kantoor. KPMG, die de boeken van woningcoöperatie Vestia goedkeurde. Ja, de waakond schrijft dat ze, hun best, dat ze haar best doet om een tuchtklacht in te dienen tegen de Vestia-accountant van KPMG. De klacht moet voorkomen dat de externe accountant opnieuw de fout ingaat. De controle van de Vestia-jaarrekening van 2010 zou niet volgens de regels zijn gegaan. Het onderwijs bij de Nederlandse politieorganisaties is een dure grap, dat schrijft Trouw. Het is te versnipperd. Met een betere regie kan jaarlijks 45 miljoen euro worden bespaard. Blijkt uit een rapport van Capgemini over het politieonderwijs. De krant noemt het rapport vernietigend. Volgens bronnen binnen de politieorganisaties klopt dat beeld... en is er een wildgroei aan specialismes. Ook is er kritiek op de politieacademie. Die heeft vooral aandacht voor meerjarige opleidingen... terwijl de politiekorps juist behoefte hebben aan korte opleidingen. En gisteren bleek de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un... plotseling te zijn getrouwd. Maar ja, over zijn echtgenoot, de vrouw, was niet bekend. Tot nu... Op Twitter gaat rond dat zijn vrouw is gespot op YouTube. Ik vind het best leuk, een beetje jaren 60, jaren 70. deuntje Maar ja, ja, of ze echt een zangeres is, valt te betwijfelen. Want op de beelden is duidelijk te zien dat dit nummer in ieder geval is geplaybacked. En we weten ook nooit zeker of zij het dan wel is. Maar ze niet, lijkt er wel ongelooflijk op, hè? Ja. Ze lijkt er wel op. We zullen het eventjes ja. ook op ons eigen Twitter-account toch zetten. Op uh, Radio 1, uh, ik wou zeggen, .nl. Wat is, is eigenlijk ons Twitter-account? Radio 1. Ja, NOS Radio 1, dat is het Twitter-account. Het ja, ja. Radio 1 moet je er natuurlijk ja. bij zeggen, moderne man. Goed, dankjewel, Mian. We gaan uh, verder met het nieuws uh, straks na acht uur. We spreken onder andere met uh, Bram Vermeulen, want die is aan de grens tussen Syrië en Turkije. En we praten met uh, André Meinema over de cijfers van Randstad, die zijn zojuist gepresenteerd. Nou, we praten niet eens met André, we gaan het nog hoger in de boom zoeken. We praten met Ben Notenboom, de bestuursvoorzitter.